Martijn, en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland en 25 andere landen willen dat de oorlog in Gaza onmiddellijk stopt. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Australië en Canada hebben een brief ondertekend. Daarin staat dat burgers in Gaza lijden. De manier waarop Israël nu hulp toelaat tot het gebied is gevaarlijk, schrijven ze. In de brief wordt ook opgeroepen om de gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden vrij te laten. Gedoe met ouderwetse printjes de komende tijd tijdens rechtszaken. Het Openbaar Ministerie verwacht nog weken afgesloten te zijn van het internet. Vorige week koppelden ze interne systemen af van het internet... vanwege een vermoedelijke hack. Dat betekent dat medewerkers van het OM voorlopig niet per mail bereikbaar zijn... en niet op afstand kunnen inloggen... en dat er veel geprint moet worden. De Amerikaanse Harvard Universiteit staat vandaag in de rechtszaal... tegenover de Trump-regering. Trump heeft zo'n 2 miljard dollar aan subsidie tegengehouden. Onder meer omdat hij vindt dat Israëlische studenten... niet goed genoeg zouden zijn beschermd, zegt correspondent Rudy Bauma. En Trump wil ook dat Harvard afstand doet... Van DEI-beleid, dat is diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie. Uh, volgens Harvard heeft Trump echter de procedures... ...die gelden bij zo'n beslissing uh, hè, om te, uh, subsidies in te trekken, niet gevolgd. Eerder werd Trump al teruggefloten door de rechter. Toen wilde hij het moeilijker maken voor buitenlandse studenten... ...om naar Harvard te gaan. En Feyenoord speelt in de derde voorronde van de Champions League... ...tegen Fenerbahce... Er is vandaag geloot. Over twee weken moet Feyenoord aan de bak tegen de Turkse ploeg. En komen ze een oude bekende tegen, vertelt mijn collega Armand Namelijk coach José Mourinho. Hij was verantwoordelijk voor uh, de winst in de finale van AS Roma tegen Feyenoord in de Conference League. Feyenoord in rouw, een jaar later kwartfinale Europa League. Er werd Feyenoord weer uitgeschakeld door Mourinho. Dus ze komen hem nu weer tegen. En ze hebben hele slechte ervaringen met hem. Maar ze gaan proberen om nu voor een andere afloop te zorgen. De eerste wedstrijd is op 5 of 6 augustus in de Kuip. De return in Istanbul. ...op 12 augustus. Het weer trekken buien over, soms met onweer. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon bij 21 tot 24 graden. Morgen eerst ook buien, smiddags meer zon en dan wordt het een graad of 22. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de A4 Amsterdam Den Haag door de werkzaamheden bij Knoppenburgerveen Burgerveen 10 minuten op onthoud. A9 Amsterdam Alkmaar bij Beverwijk Oosten, een half uur vertraging. 10 minuten op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam Belmen Meer. Dan de A10 Koemplein richting Dürgerdam op de A10 zuid Zuitenbuitring, 16 kilometer file met 40 minuten vertraging. N202 Amsterdam Eimuiden bij de aansluiting met A22 is je op onthoud een kwartiertje. En op de N208 Sassenheim-Velsen bij A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 When, so let's go back! We all go in on a summer holiday. We go in to London and New York City. Do, do, do, do, do. We all go in on a summer holiday. We go in to London and New York City. Do, do, do, do. Uiteraard een uh, parodie op de sommer single van uh, Madonna. We hebben het al voor holiday. En dit was uh, de rapper daarop uh, van de MC Market G en DJ Sven. Bijna uit Nederland, een platen uitgebracht in 1986. En dat was de eerste 12 inch die ik kocht. En daar was oh. ik trots op. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, die had ik eindelijk in huis. Volgens mij bij Radio Peters of zo, in de, in de, in de, de ja. ja. ja. En uiteindelijk had hij had hem dan en kon ik hem kopen. Mm. MC, Market G en DJ Sven, hij staat nog in mijn platenbak. Ja, <laughs> mooi, hè? Ah, leuk. Nou, het derde uur alweer. Dali, wat gaan we in het derde uur? Ik had het net al een beetje gezegd aan nou, het begin. Ja, we gaan, wat uh, gaan straks we doen? natuurlijk uh, bellen met onze eigen vrolijke Frans van de, van de, vanuit de Pit Report... Die gaat ons weer helemaal bijspijkeren en van alle informatie voorzien... wat er allemaal niet gebeurt in uh, raceauto-race-land. Uh, ja, er gebeurt voldoende, hoor. Dus, uh... Ja, er gebeurt genoeg. Er gebeurt zeker genoeg. En daar weet hij alles van. En uh, zo rond kwart voor vijf... Uh... Als uh, ja dat redden we wel. Hè. Nou, als we kwart over, ja dat redden we wel. Dan uh, ga, ik, ga ik jullie even vertellen welk uh, leuk dier op een nieuw baasje of vrouwtje zit te wachten. En die hebben we ook BNL genoeg nog trouwens. Oh, die gaan we ook bellen ja. hè, vandaag. In het ja, laatste half uur belen. gaan we Ben bellen, want ah, wat, gaan, volgende week. wat gaan wij volgende week doen met Zalvoet ja. op zaterdag? Ja, en ja. dat heeft iets te maken met, uh, oh ja, ik moet die platen weer Alle wereldsum. zeilen bijzetten. Alle zeilen bijzetten. Ja, Geef me wind ja. en zeilen, weet je wel. Dat ja. ken je ook wel waarschijnlijk. <laughs> ja, in <a> Sailing Home. <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Piet Veerman of zo, toch? Ja, dat heb je ook. Ja. En uh, hoe heet die uh, AMC Ling van uh, Rod Stewart? Oh ja, ja. ja. de komen ze aan hoor, de klassieke. Ja, ja, ja, nee, ja. we hebben het over Sail Amsterdam. Speciale ja. editie, hè? 750 jaar Amsterdam. En uh, ja, dat uh, wordt groots. Uh, meer dan 2 miljoen uh, bezoekers uh, verwachten. Dus, uh, het wordt dit keer zo een in, Het is normaal al indrukwekkend. Maar het wordt dit keer natuurlijk een gekke huis. Ja, en ja. jij werkt ook bij uh, Eimond uh, 360. Ja. De streekradio uh, voor de. Daar zijn we er voor, al voor... heel druk mee bezig. Precies met alle Dat wou ik zeggen. Want ja. uh, die gaan we ook, althans, we gaan wel mensen uit uh, IJmuiden en uh, de regio gaan we bij de uitzending betrekken. Want die ja. zijn er echt heel druk mee bezig. Hè? Absoluut, absoluut. Want het heel is, veel uh, slimpies die komen natuurlijk naar hem uit... om de ja, schepen te bekijken. Ja, het is alleen nog de vraag... want kijk, de wens was natuurlijk om live, uh, live tv te gaan maken. Maar uh, doordat uh, de laatste tijd heel erg veel heeft moeten gebeuren... Uh, op technisch gebied en organisatorisch gebied... om uh, van drie omroepen één streekomroep te maken... Daar, daar zijn ze al heel ver mee. Maar um, er is, daar is zoveel aandacht en tijd in gaan zitten. dat uh, ze vragen zich af of dat gaat lukken. Dus het, het zal wel een boel verslaggeving worden daar vandaan. Oké, okay, Maar, uh, maar niet, niet echt live uh, reality TV. Nee, maar het nee. wordt wel een heel mooi evenement. Ja. En eimond uh, 360 uh, is er mee bezig. En wij volgende week zaterdag ook. Dus, nou, uh, leuk, leuk, leuk. je alle nieuwsjes rondom Zeil, Amsterdam. Kijk aan. En over Amsterdam uh, gesproken. Je kent ja. die uh, Riel soap wel van uh, de familie Kesbeken uit uh, Amsterdam. Ja. Met Oos. Met Oos. Met Oos, ja. Oos. ja, ja, ja. En, uh, als, Ik uh, heb ook een dochter die alles verzamelt van Kesbeken. Die heeft zelfs slecht. Van Kesbeke aan. Ja, de gekste, ze mee op straat. De, de gekste dingen brengen ze uit inmiddels. Hè? Ja. Dus, uh, maar weet je wat nou het leuke is? Nou, ik was van de week even bij een supermarkt uh, in uh, Zandvoorts. Ja. En daar is een actie op de, uh, op de, op de, op de, op de, augurken van, uh, ja. En uh, die had een speciale editie voor uh, Amsterdam 750. Oh, echt? De pot, ja. Oh, wat leuk. Een speciaal etiket. Nou, wat en leuk. En er stond er eentje van en die heb ik dan uh, meteen meegenomen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb uh, wel een kleine verzameling van kerstbekers. Oh, dus, uh, jij ja, ook al? Ja, van die ik, potten, die ja, zijn zo mooi. Ja, ik mogelijk. moet ook, de potjes moet ik allemaal, die mag ik niet weggooien van mijn dochter. Nou, die moet ik allemaal al inleveren. Even, waarschijnlijk, uh, of niet. Nee, want dat hoorde ik pas van de week. Oh, ik had er al heel okay, veel weg ja, gedaan. Okay. Dat mag je niet meer ik, doen, want ik verzamel ze. Ik heb van de week ook eentje weggegooid. Maar eigenlijk oh, is het zonde, want die ja. potters zijn al een kunstwerk. Ja, is waar. Zeker ja, weten. Waar. Nou ja, nou, zo kwamen ja. van Amsterdam 750 weer op de augurken van Kersbeke. <laughs> het, het is even een omweg, ja, maar we, het gebeurt allemaal hier bij ZFM. Al 35 jaar, ja. he, Dolly. Ongelooflijk, ja, hè? Ja, ja, niet normaal. Niet normaal niet. Gelukkig wordt het gevierd. Ja, zeker weten. Nou, ja. dat wordt een mooi feest, hoor. Ja, denk, dat ik. denk ik ook Ja, wel. zet de barbecue maar vast aan. Zo is het. Want wij komen eraan Wij, met komen, aan jou. <laughs> ja. wij komen het ook, zeker. En rap ook, hè? En rap ook. <laughs> Straks gaan we naar de Pit Report met Randall Lawson, En eerst Tensici en Feel the Love. I saw you so pretty. Your face later. The two worlds game. Be no En door de Rendel nog net een stukje van en uh, Feel the Love ZFM, Race Radio Pit Report ja, eens even kijken waar uh, beste heer Randall Lawson zich uh, vandaag weer bevindt. Goedemiddag, Grendel, welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik zat even gezellig met Dolly aan de klets. Hè. Dus ja, dat is altijd leuk, toch? Eigenlijk stoor je gewoon weer helemaal mee. Nou ja, nou, nou, nou, ja. Krijg, nou krijg ik dat, hè? gewoon. Nou krijg ik ja, dat. Ik ga dat. je nu gewoon krijgen, gewoon heel simpel. Jongen, jongen, jongen, jongen, jonge. wat moeten we ermee? Ja, dat is niks. Nou, ik, zit, ik zit wederom, we hebben we eens eerder gezeten. Ik zit weer in, in het hele mooie Zeeland. In Zoute landen. Dus die, die plaat ga ik straks wel horen. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, die staat ook later trouwens inmiddels. Ja, dus, uh... Nou, helemaal top. Super, maar dan zit ik weer even, gewoon even twee dagjes eventjes, eventjes, even kopie luchten. Altijd lekker. Ah, oké, okay, maar hoe ben je daar dan? Was het de vorige keer? Zou goed bevallen dat je er weer heen bent gegaan? Nee, nee. We hebben een goede vriendin van ons. Die heeft hier een better breakfast en die heeft een huisje en toestand. En uh, daar kunnen we altijd in. Dus dan, uh, dan heet het uh, mijn meisje zegt dan weer die belt er weer op en die zegt: joh, nou kom maar. Dus ik moest er weer achteraan hobbelen. Dus uh, ik heb net uh, 20 uh, kilometer in het Zeeland lopen fietsen. Zel tegen Dolly. <lacht> <en dan lacht> Elektrisch fiets, of niet? En, uh, we hebben een rondje gelezen? Dus en je loopfiets, zegt hij loop, toch? Loop, lopen fietsen. Nee, geen loopfiets. Geen loopfiets. Echt? Je zegt ik heb lopen fietsen. Ja, nou ja, ja fietsen, fietsen dan. Toch? Oh ja, fietsen, fietsen. Ja. Maar, ja, weet je, we zijn even gewoon uh, geweest. even gewoon Westkapelle, uh, uh, Domburg. En dan rij je een rondje eigenlijk hier een beetje op dat eiland. Ik heb alleen maar wind tegengehaald. Dus hoe het hier zit is, dat geen idee. Ja, ik moest nog een keer... Uh, redden. Ik moest nog een keer... Uh, Ongelooflijk dit, dat we het daarover gaan hebben. Maar uh, met een uh, aantal vrienden van uh, de radio moesten we spullen ophalen voor de radio. En dat moesten we in Tenneuzen doen. Daar zat het bedrijf CBT. En uh, ja, we gingen met mijn oranje uh, Opel Cadet Coupé. Uh, echt dat uh, hele mooie uh, model. Die had ik en daar zaten we met z'n allen in. Uh, met vijf man uh, in uh, de cadet. En uh, ja, we moesten naar Tenneuzen. En we wisten dat het... Ik zeg, dat ligt in Zeeland, ik rijd er zo heen. Maar ja, ja. toen kwam ik eerst op het eerste eiland. Uh, toen uh, denk ik van... Uh, hier is helemaal geen tenneus. Toen zijn we uitgestapt, uiteindelijk iemand gevonden... Ja, ik weet het ook niet precies, maar je moet in ieder geval niet op dit eiland zijn. Je moet even doorrijden. <grijd> nou, uiteindelijk hebben we alle eilanden gehad. <grijd> en toen kwamen we uiteindelijk, na vlak voor sluitingstijd van de zaak... ...kwamen we nog bij uh, uh, uh, ja. CBT is, in Ter Neuze aan. je, dat Zeeland is best wel groot, omdat je denkt, nou weet je, dat valt allemaal wel mee. Maar dan rij je bij Berg op Zoom en dan moet je richting Vlissingen. En dat is echt nog een hele pokkend, hè? Ja, ja. Is ook, ja, is ook zo. Het ja. is best wel een stukje, een stukje tuffer dat ik denk, nou, als je dat op fietsje moet doen, ben je ook even een half dagje bezig. Ben, zeg maar. ben je trouwens ook wel eens in Schuddebeurs <laughs> terechtgekomen? een Schuddebeurs? Wat is dat geldt ook op die eilanden hier. Ja, ja, in Zeeland. Ja, ja, ja. ja. Ik, kom, ik kom hier van alles tegen Biggerkerk en Ik heb geen Biggerzitter. <laughs> Ik weet het hoor, het zal wel. Mooi man. In Amsterdam loopt, tenminste gewoon nog een Amsterdammer. Dat is gelijk herkenbaar, maar heb ik, heb ik niet zo lopen in Biggenkerk hoor. Dus, Geen al big wel. te bekennen. Het zal wel. Geen idee. Okay. Pas je maar aan, pas ja, je, je maar nee, nee, ja, je best, je aan. Je zit in ieder geval aan de Zouten Noordzee in Zoutenlanden. En, en, uh, weer, 30 graden. Dus nou ja, dat, dat oh, wou, smaak, wou ik zeggen, een bommetje vol met uh, toeristen natuurlijk daar. Of? bom een vol met de Duitsers, voornamelijk hier. Dus, uh, en Belgen, heel veel Belgen. Heel veel Belgen? Die zie je dan weer niet in uh, Zandvoort bijvoorbeeld. Nee, te ver weg. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja, wil je daar gevonden worden? Ja, nou als Belg. ik denk het niet hoor. Maar, nou, uh, zit die slechte uh, in, uh, te bedoel uh, je? <laughs> we, we, we, we hebben wel Sean natuurlijk, uh, België, die uh, ook uh, vaak naar de radio luistert. Sean, ja. goeiemiddag. En uh, ja, die komt wel uit België naar uh, Zandvoort. Uh, okay. Naar Sinterparks een paar dagen, hè, een huisje huren en dan... Het maakt me helemaal, eigenlijk helemaal nooit waar ze vandaan komen. Maar als je het maar heel erg naar hun zin hebt, dat is het belangrijkste. Daar gaat dan. het om, zeker dat weten. Daar gaat het uiteindelijk om, Dat gaat het uiteindelijk om. Nou, we bellen je voor uh, de pit report en we ja. hebben een silly season hebben we nu. Want uh, ja. Ja, drie weken ligt de boel plat. Eigenlijk is het een soort eerste zomerstop uh, die we nu hebben. Ja, dat zijn we helemaal niet meer gewend. Nee. Als je gewoon drie, vier wedstrijden achter elkaar hebt. Maar hey jongens, in die serie Season. dat is dan wel weer mooi. Dan gaat de media los natuurlijk. Want ze weet, weten allemaal van alles te verzinnen. Dus uh, uh, Ja, we, uh, het is gewoon serie Season. En dan wordt uh, natuurlijk. Uh, het is niet zo dat de vakantie stoppen. Ze mag niet gewerkt worden op de fabrieken. Er wordt gewoon heel erg hard gewerkt. En ik denk ook heel erg hard aan de auto's van volgend jaar. Want die worden zo totaal anders te vermelden. Uh, met natuurlijk een 11 10 erbij. Ja, dat. Uh, dat, uh, dat ja, er wordt opkomen, denk ik. Uh, Volle 24 uur per dag doorgewerkt daar. Oh. Kan, kan je in het kort, uh, Rendel, uh, vertellen wat er uh, aan de auto's uh, verandert? Iets wat heel erg gaat opvallen. Nou, sowieso, natuurlijk, uh, uh, in feite, uh, het MGHU gebeuren, het hele zeg maar, uh, elektronisch gebeuren met gewoon meer vermogen, dat dat heel erg anders gaat worden. Nu hebben de, de motoren, die 1600 motoren, uh, 1600 motoren die hebben uh, nu nog op toon iets van uh, rond de 600, 700, zo'n zo'n zomaar 800 pk, en halen ze uit die, uh, zeg maar, al die batterijmotors, halen ze maar 200 pk. Dat wordt totaal anders. Uh, 600 motoren gaan daar ook maar vier, rond de 450, 500 pk leveren, en die rest naar de richting die 1000 pk. Komt allemaal uit die elektronica. En uh, dat wordt totaal anders. We gaan natuurlijk op uh, gewoon heel andere brandstoffen werken. Hè. We gaan op, dat doen we dan de gezondere, hoe heet dat? Niet uh, de echte gewone benzine. Maar we krijgen dan van die uh, fossiele gewone brandstof gaan we krijgen. Dus uh, de schone brandstof zeg maar. Dat wordt natuurlijk heel anders. Maar wat toch veel erg is, de hele aerodynamica van de auto gaat veranderen. Dat betekent dat al die flipjes, slapjes en tunneltjes en toestandjes aan de onderkant, die gaan verdwijnen. Uh, ze verwachten een 30 tot 35% minder procent aan downforce. Mm. Uh, nou, het hele DRS-systeem gaat verdwijnen, de, de rijders krijgen straks een kopje op het stuur... waardoor ze even wat meer vermogen gaan krijgen. Uh, wat ze een beetje ook zeg maar in die Formule E hebben, zo'n soort power boost. En die mag je dan uh, tijdens de hele race uh, gebruiken of? Uh? Ja, als je, als je accupakket vol genoeg zit. Oh, oké. Dat is belangrijk. Ja. Het uh, Accupakket moet zichzelf constant tijdens die wedstrijd herladen en herladen en herladen. En uh, dat betekent eigenlijk uh, dat je ook uh, op een bepaalde manier met een bepaalde marge moet gaan rijden. Dus Jongens, ik vind de Formule 1 uh, zo uh, veranderd <coughs> dat ik zo... Kijk, vroeger was de Formule 1 heel simpel. Uh, je krijgt van de monteurs nieuwe banden, je krijgt een volle tank. En die zeiden, jongens, uh, vanaf nu tot het eind uh, vol gas geven. En uh, we zien jullie wel weer een keer terugkomen als je klaar bent. Wij gaan vast de boel opruimen. Zo ging het vroeger. Ja, en uh, vroeger had je gewoon een uh, racende sigaar. En uh, dat was het eigenlijk, hè? En dat was het eigenlijk. En nu tegenwoordig uh, hebben ze zoveel om na te denken, die coureurs. En ook de mensen langs de pitwall. En is het eigenlijk niet meer een sprintwedstrijd geworden. Maar meer een wedstrijd van nadenken en uh, gecontroleerd. Maar vooral gecontroleerd naar de rijden. Dat vind ik geen autosport. Autosport is vanaf uh, moment 1 100%. Tot en met de finishlijn 100% en dan even door. En je hoort de coureurs het zelf nu ook zeggen. Hè? Ze rijden nooit altijd 100%. Nee, klopt. Ze rijden dan niet. Ja, dat vind ik geen autosport meer. Maar oké, okay, dat is mijn mening. Zo zijn er ook wel een heleboel die... De denkt denkt allemaal zo over... Wat een watjes, daar niet <lacht> heen. Ja, toch? Nee, hey, maar er, zo, daardoor komen ook dat er zo weinig auto's uh, uitvallen. Want vroeger had je met uh, met, uh, hey. met autopeg Of met motor laat ik het zo zeggen. Ja, dat is uh, minimaal. Waarom is dat veel beter geworden dan uh, vroeger? Uh, de techniek sowieso uh, veel uh, beter is. De motoren natuurlijk veel minder hoeven te presteren als vroeger. Kijk, vroeger heb je het turbotijdwerk, hadden dus ze een motor tot 11, 12 pk. Nou, geloof mij, daar zat in die motor zat geen reserve meer. Op het moment dat hij dan ook maar iets fout ging, of een klein beetje te veel toer, zei zijn motor plof. Dan kregen we die hele mooie vlammen, hè, van ja, die punten. zo'n rookwolk, uh, ja. Zo'n rookwolk achteraan, grote vlammen. Nou, de motoren tegenwoordig, die, die, die, je ziet bijna nooit meer een motor plof, omdat het eigenlijk eh, gewoon die motoren niet meer maximaal benut hoeven te worden. Eh, dat is gewoon niet meer zo. Want een heleboel wordt in feite door die batterijmotors wordt het overgenomen. Dus eh, ze krijgen in feite een schop in de kont op extra bij door al dat vermogen uit die uit die accupakketten. Ja en, en uit die in feite in feite die generatoren natuurlijk die allemaal in hangen. Ja dan is het natuurlijk eh, of die elektro, elektromotoren die erin hangen. Eh, dat die motoren hebben niet zo heel veel meer te leiden. En eh, daarom kunnen ze ook gewoon. Uh, tegenwoordig met drie motoren per jaar kunnen ze af met 22 wedstrijden. Nou, Dat was vroeger onmogelijk. Vroeger was het uh, in de training een nieuwe motor. In de wedstrijden wedstrijd hadden ze een nieuwe motor, training motor, kwalificatiemotor. En het, dat, dat was elk weekend zo. Dus uh, die motoren waren gewoon na nee, één wedstrijd gewoon echt op. Hè? Dat en... is nu, nu is natuurlijk helemaal niet meer. Nee, gaan de teams ook uh, nog dichter bij elkaar komen? We hebben natuurlijk nu al uh, veel meer spanning dan eerst, maar... Uh... Nog dichter bij nee, elkaar, denk je? Nee, ik verwacht juist door de hele gezonde mythe... Eh, dat het in feite, omdat natuurlijk alle teams moeten allemaal nieuwe dingen gebouwen... een heel nieuwe auto, een heel nieuw fusie. Uh, ze krijgen een andere gewichtsverdeling. Uh, uh, ze krijgen met heel andere aerodynamica en vleugels te maken. En ook een heel andere ondervloer. Ik denk dat juist dat er weer hele grote verschillen gaan komen. Dat vind ik juist een beetje jammer. Want in principe, de teams die gewoon de, de beste techneuten aan boord hebben... die maken een snelle auto. En die, die, die gaat de Mercedes zie ik gewoon weer daar vooraan zitten, in het heel verhaal. Ja. En, en, uh, en, en ook de grote teams met uh, gewoon iets meer mogelijkheden om gewoon van tevoren uit te testen. Je ziet, en die kleine teams die moeten daarna weer gewoon heel erg gaan bijspringen om daar gewoon weer naartoe te gaan komen. Dus ik verwacht eigenlijk een veel groter verschil. Want jongens, de Formule 1 op het ogenblik zo dicht op elkaar is de Formule 1 nog nooit geweest. Nee, daarom. En uh, dat kwam ook omdat ze ervoor gezorgd hebben dat je nu uh, wat uh, dichter achter een auto kan blijven rijden. Natuurlijk. Ja. ja, en dat uh, verwachten ze dat ze met die nieuwe downforce dat het toch wat beter gaat komen, maar ik verwacht heel veel snelheidsverschillen, want de, de, de nieuwe auto's gaan gewoon 30% minder downforce in de bochten krijgen. Dat betekent, als jij je Sissini op orde hebt, dat je gewoon met je auto de hoek niet omkomt. Nou, dan verlies je heel veel tijd mee. Dus ik verwacht van het beginseizoen volgend jaar hele grote verschillen weer in de tijden. En we gaan echt weer gewoon over een seconde, misschien wel over twee seconden in tijden van verschillende teams. En dat hebben we natuurlijk nu niet. Hè. Nu zitten we gewoon met twaalf man binnen een seconde. Het gaat helemaal nergens meer over. En dan zeggen ze, hij is langzaam, hij is twaalfde. Nou jongens, ik weet niet. Hij zit op achttiende. Dat kan je niet eens berekenen, gewoon niet, om alle leven. Nee, nee, want we, we hadden natuurlijk altijd. Die was er nou 107-regeling of zo? Ja, dat is heel lang geleden. Nou ja, dat weet ik, weet ik nog als de dag van gisteren. Maar ja, dan had je gewoon mensen die daar moeite moesten doen om dat nog te halen. Ja, nou ja, gewoon heel simpel. En die zaten dan vaak van de heel simpel, die zaten op drie seconden van de, van de pol. Ja, klopt. En dan uh, en er ging zo'n regeling en En nou ik, ik kan me niet meer herinneren, van het laatste jaar dat we drie seconden iemand in de die zat. Nee. Want, dan, <laughs> dan, dan, dan, dan, dan zit je wat, dan rij je ook achterin in zeg maar GP2. Dus, <laughs> ja, nee helemaal. Maar, maar ik, ik vind het een beetje uh, aan de ene kant uh, is begrijpelijk hè, want uh, uh, de Formule 1 moet altijd blijven evolueren. Maar ik weet niet of deze evaluatie uh, het beter gaat maken. Hoewel, toen uh, die, deze motor ging komen, hè, toen we van die hele mooie V10's afgingen... ...en die V8's afgingen en de V12's afgingen, zei iedereen... ...toen 1 alleen nooit meer wat het geweest is. Ah, dit, dit auto, dit, deze auto hoor je niet. Maar het gaat natuurlijk wel vreselijk hard. zo hard gingen de V10's ook niet, hè? <laughs> heel te verschillende. Nee, die maakten veel meer herrie, maar die gingen niet zo snel. Nee, nou, je ziet hoe ze tegenwoordig de hoek omkomen, heb ik weleens, zit ik was te kijken en denk ik... Uh, als je dat langs de baan ziet en dan zit je te kijken en dan denk je, hoe in hemelsnaam kunnen de, de, die, die hersenpan, die hersenpan binnen die, tussen die oortjes van die kruis dat er in hemelsnaam nog bijhouden. Ongelooflijk. Is ja. is ongelooflijk. Nou ja, we hebben natuurlijk de Red Bull-roddels gehad hè, met, uh, ja. met uh, Christian Horner en uh, de 2% aandelen en dergelijke. Ja. Gaan we het allemaal ja. niet over hebben hoor, want het gaat toch nergens over. Uh, nee. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk wel uh, dat, uh, dat uh, Hatjaar zegt uh, van nou ik wil wel in de Red Bull uh, rijden. Dat die uh, Tsunoda ook omdat hij niet meer ondersteund wordt door Honda, omdat ze volgend jaar toch weer weg zijn bij Red Bull. Ja. Uh, dat, ze, dat ze hem ook niet meer uh, steunen zeg maar in de, uh, dit verhaal. Nou ja, uh, ik zie Tsunoda zie ik uiteindelijk wel bij S.O. Martin terechtkomen, die krijgen natuurlijk de Honda motor. Dus ik zie die wel uh, die kant op vliegen. Uh, ja, Hartjaar, uh, als Max blijft, wil je het als coureur wel? Ja. Uh, je, weet, je weet dat ze op toon een heel slechte auto hebben. Nou, uh, Max kan daar op een of andere miraculeuze wijze kan die er wel goed mee omgaan. Maar Cynode, jongens, uh, het is ook geen pannenkoek. Uh, het lukt gewoon niet. Die jongen is helemaal geknakt. Uh, die heeft die auto helemaal niet meer in zijn vingers zitten, uh, durft er bijna niet in te rijden. Uh, dat is, dan weet je gewoon, dat team heeft gewoon een heel slecht auto. Wow. Uh, ja, en dan gaan we volgende week gaan we naar de Ardennen altijd. Mooi natuurlijk, ja. hè, de spa-race uh, in uh, België. En uh, ja, daar uh, veugels uh, natuurlijk al op uh, rendel. Maar uh, Tsunoda zei alweer van de week in het nieuws... van nou, ik krijg nu ook allerlei uh, nieuwe updates. Ik kan er dan maar één vrije training mee oefenen... omdat het een uh, sprintweekend is uh, natuurlijk waar we heen gaan... Maar uh, ik uh, heb er alle vertrouwen in dat uh, die updates mij een stuk dichter bij Max uh, gaan brengen. Nou ja, dat hoop ik wel voor hem. En ik hoop ook dat hij het waar kan maken. Want in principe is het natuurlijk het exit-contract al gemaakt, denk ik. Dat uh, vermoed ik ook, ja. Dat vermoed ik wel. Uh, dus ik hoop, ik hoop voor hemzelf. Maar ik hoop het, ook even eerlijk, jongens. Ik hoop het ook een beetje voor Red Bull. Want jongen, kijk ook even naar de constateurstitel. Wat zijn ze tegenwoordig? Vieren, geloof ik inmiddels. Ja, ja, ja. Uh, ja dat is voor, in feite voor Red Bull eigenlijk het belangrijkste. Hè? Want dat genereert heel veel geld. Uh, vanuit de vier jaar vandaan. Uh, en die willen echt wel het de derde plekje of het tweede plekje. Nou, ik denk niet meer dat dat haalbaar gaat worden. Maar die, ze hebben gewoon Cynoda nodig voor die punten. Kijk, Max houdt die punten wel. Uh, maar Cynoda, uh, Het de laatste wedstrijd was hij twaalfde. Ik weet niet eens wat ja, die... weer niet in de punten. Ongelooflijk. In de punten. Ja jongens, uh, Red Bull heeft gewoon die punten gewoon heel erg nodig. Ja. En, um, dus ja, die, die zitten wel, die, die willen het, even heel eerlijk, het is niet zo dat Red Bull Sino niet naar voren wil hebben, hè. Die willen hem het liefst ook een per twee, drie op per 2, 3 opzicht hebben voor die punten. Dus die zullen er best wel hard aan werken. En Sino is niet in rijden, maar dat waren de anderen ook niet. Nee, in de rest nee, nee. Paul Bon, ook niet. Albon ook niet, weet je. Het waren allemaal geen slechte rijders. En je ziet Lawson bloeit nu ook helemaal op bij uh, Racing Bull. Ja, dus, ja, ja, ja. Uh, dus, dus die jongens zijn echt allemaal niet slecht. Alleen op één of andere manier, de communicatie tussen het team en die in tweede rijder ja, die zit gewoon helemaal ergens beneden in de krentkennis. Maar die komt er maar niet uit, zullen we zeggen. Die nee, nee, dat gevonden. gaat niet goed, uh, rendel. Nee, nee, nee, gaat niet hey, goed. Tot slot, want we zijn al twintig minuten aan het praten bijna. Juitje, juitje. Ja, het gaat hartstikke snel, joh. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar uh, wat wilde ik... Oh ja, de, de, we hebben de endurance race morgen op uh, Zandvoort. De acht uur uh, race van uh, de DNRT. Dat is altijd heel erg leuk. Ja, Dat Mensen gewoon naartoe gaan. Gelijk op de tribune zitten. Gaan boven het dak van de pit staan. Een ontzettend leuke wedstrijd om te kijken. Allemaal amateurcureurs, hè. Het zijn geen professionele coureurs hier. Het zijn amateurcureurs. En het is... Vooral bij de pitstops altijd feest en er gaat altijd wat fout. En, <laughs> en ze zit weer vol ook, het veld. Dus het uh, wordt een mooie ja, race. Ze start uh, om 9 uur morgenochtend. Dus uh, ja. we gaan lekker wakker worden en, hier in de uh, wordt, wordt dat nou door de weersomstandigheden nog extra interessant? Of wat verwacht je? Ik, ik weet niet wat er verwacht wordt in Sandbord: uh, uh, re regen en onweer. Ja, ja, dan, dan wordt het alleen maar op regenbanderij. Ik hoop eigenlijk voor zo'n zo wedstrijd, omdat het is tactisch dan heel erg apart, dat het gaat regenen, dat het even een uurtje droog is, dan moeten ze weer naar de sliks terug. Ja. En dan, dan daarna misschien weer heel zachtjes gaan misseren. En dat het weer droog wordt en dan weer één keer gaat spoelen. Dan zijn ze gewoon alleen al met het wisselen van banden zijn ze al gewoon nog vijf kwartier kwijt, zeg maar. En dat is prachtig, want het is ja. niet zoals je vroeg alleen een bandenwissel met bandjes in nee. twee seconden, hè? Ja, ja, ja. ja. Gewoon mee bezig. <laughs> dus uh, ja, ik hoop gewoon, een hele leuke wedstrijd voor die, voor die jongens. En dat het niet uh, door mega meganoodweer uiteindelijk uh, gewoon gestopt uh, uh, moet worden. Ja, ja nee, dat, dat zou uh, jammer, jammer zijn. Ja. Zou maar jammer er is uitmaakt. 89% uh, kans op, op regen en onweer. Ja. Nou, kom naar Zoutenlanden, daar hebben we dat niet. Nee, da daar, nee, nee, nee. <laughs> heb, je en, nog, heb je nog plaats dan in je B&B? <laughs> je en je ja, zit al in de buurt ja, ja, ja. Van, uh, van Spa zeker ook, of uh, ne, nou, dat, dat niet? Nou, is wel een stukje tuffel, hoor je vandaan. Oh, oké, okay. oké. Okay, <laughs> <ja. laughs> dan kan je wel blijven ja. voor uh, volgende week. Even live volgen dan. <laughs> ja, hey, Rendel, dank, dankjewel. Wel. Ja, nou ja, we gaan kooi op. stoppen. Ja, volgende keer vertel ik nog me veel meer over Komt helemaal goed. Ja, precies. En ik heb er klaarstaan, <laughs> hoor. Kijk haar en Bluf in Zoutenlanden. Heel veel ja, plezier daar. Ja, jongen, dus nog een fijne ja, tijd, ja, man. Oké, rendel, dank je. nog. Oh, doei. Doei, doei. doei. Doei. Iets is beter dan met jou de koud koudholtzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutenland. En dan zitten we hier in het oude standhuis, wat je vertelt gaat me nuchter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 van uh, het mooie weer in Zoutenlanden. Vandaar dat we deze draaien van uh, Bluff en aan naar. We gaan naar uh, Benno Veugel. Goedemiddag, Benno. Hadi Rob, hadi Dolly. Hé, hey, Benno. Een hele goede middag. Zit jij in de studio Heemstede? Ja, ik zit in studio Heemstede. En bloed heet hier. Dus ik zit hier met de luiken dicht als een konijn in zijn oog. En... Uh, om, en en, uh, om maar eigenlijk uh, zoveel mogelijk uit de hitte te blijven. Ja, het is hier ook een uh, hitteplan uh, eigenlijk uh, actief. Uh. We hebben alle deuren en ramen open gezet en uh, Dolly vliegt af en toe bijna weg. Dan moet ik er uh, in één keer vastpakken. Maar, uh... <lacht> nou, mijn nieuws in ieder geval wel. Al die, al die blaadjes wapperen alle kanten op. <lacht> moet ik steeds achteraan rennen. <laughs> nou ja, we, we redden ons wel hoor, Benno. Jawel. Uh, en uh, volgende week hebben wij een hele mooie zandvoort op zaterdag. Want uh, ja. Zeeuw Amsterdam komt eraan en dat is altijd een mega spektakel. Zeker, zeker. En ja, ik heb het eigenlijk uh, in overleg natuurlijk met onze eigen Rob Harps... Uh, op volgende week zaterdag gepland. Want dan is het zo ongeveer een kleine maand voordat Zeeuw 2025 gaat beginnen... Um, nou ja, we gaan ook een aantal mensen hebben we uitgenodigd om een verhaal te doen en we beginnen met Chris Jansen en Chris Jansen is de hoofdcommunicatie van Seel 2025. En, ja, en Er zijn nog wat feestjes te vieren. Het is natuurlijk uh, Amsterdam 750 jaar, maar het is ook 50 jaar sale en de tiende uh, sale uh, dat gevaren wordt. Maar het is ook een beetje verwarrend allemaal, want we hebben een pre-sale, we hebben een uh, sale in, een sale en een sale out. Nou, He? het om, ja, ja, het is, het is heel, uh, heel ingewikkeld en hoe dat allemaal precies zit, dat hoor je dus vrijdag, uh, volgende week zaterdag. En um, dus uh, die Chris Jals, die gaat dus over de sale en dat is dan sail in en sail out. En dan hebben we om, uh, even kijken, zo rond kwart voor drie Martijn Langhaar en dat is even een klein zijlijntje, want die is van het stoomgenootschap... En in het kader van die hele oude steden als Haarlem en Amsterdam... die hebben ze, halen ze uh, grote stoomtreinen richting naar Haarlem toe... en die gaat de pendeldienst uh, onderhouden naar Amsterdam. En het stoomgenootschap heeft nog een leuk arrangementje... dat je met de stoomtrein naar Amsterdam gaat... en daar op een stoomboot uh, stapt... en daar dan een leuk tochtje krijgt. Nou, hoe, uh... Dat is gaaf. Ja, zitten we helemaal in de sfeer. Nou ja, ik zei het al, we hebben, het, is, het zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Uh, we hebben de pre-sale, en dat is pre-sale IJmond, uh, voordat uh, woensdag 20 augustus die uh, uh, duizenden, uh, duizend schepen door het Noordzeekanaal gaan. Uh, is er maandag en dinsdag in uh, Amuiden de pre-sale, uh, en uh, ik geloof ook een stukje wijk aan zee of uh, uh, die, die kant op, dus aan de andere kant van het kanaal. En daarvoor hebben we Frizo Huizinga uitgenodigd. En die is uh, bestuursadviseur van de Frieseil Eimond. En lid van het gemeentelijk kernteam Sail In en Sail Out. En nou, dus we hebben daar ook uh, een aantal vragen vanzelfsprekend voor hem. En om half vier komt Ruud Kloek, de commandant van de reddingsbrigade Bloemennel langs. En uh, nou. Was er geen sale uh, geweest, dan had ik ook al een heleboel vragen gehad. Die man is bijna dagelijks in het nieuws, het is niet te geloven. Hè? Hij loopt met brisantgranaten te sjouwen daar. En... Hé, <laughs> Ja, ja, ja, dat is voor de week iets daar. En, en brisantgranaten had hij gevonden. En toen heeft de EOD, de ex, uh, Explosieve Opruimingsdienst, die langs geweest. En die heeft hem toen even laten oppoffen. En, uh, en van de week is er een nieuwe elektrische strandrolstoel. Uh, kan je gaan lenen bij de reddingsbrigade Boemendaal. Nou, uh, dus, uh, uh, maar goed. En ze zijn de trotse bezitters van uh, twee uh, jetskies, hè? Ja, ook dat toch. En dat is best wel leuk om daarop uh, te varen, natuurlijk. Ja, ja, ja. En de reddingsbrigades die van Nederland, die zijn eigenlijk uh, door de organisatie van het Sail uitgenodigd om uh, mee te doen aan die Sail in. Want het is natuurlijk met duizend boten op de Noordzeeker een enorme drukte. Dus dan moeten ze ook wel uh, wat beveiligen. Uh, uh, ja, zo noemen ze dat bij de reddingsbrigade. Met eigen boten en bemanningen en EHBO op het water. En Ruud heeft daar uh, ook een aantal keren aan meegedaan. Dus we zijn reuze nieuwsgierig naar zijn ervaringen. En of de reddingsbrigade Bloemendaal en Zandvoort en zo. Ook mee gaan doen aan de sale in. Dat weet hij vast allemaal. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, daar ben ik dus ook een reuze benieuwd naar. En dan hebben wij natuurlijk volgende week uh, uh, ik zie je een pagaat in mijn agenda. <laughs> maar dat komt wel goed hoor. En die, uh, uh, we gaan ook iemand van het Rode Kruis uh, uitnodigen. En die heeft ook een aantal sales meegemaakt. Die loopt al jaren mee. En, um, en we zijn ook reuze benieuwd hoe de, uh, het Rode Kruis het gaat aanpakken. Want ja, vergis je niet, uh, Rob en Dolly. Het is wel uh, 60.000, 70. 70.000 man in die pre-sale. En 2,3 miljoen mensen tijdens de sale oh, zelf. Wat een mensenmassa. Ja, dat zijn enorme mensenmassa's. En dat, uh, dat, dat moet altijd een uh, stukje EHBO voor zijn. En dat gaan we natuurlijk doen. Nou, verder komt uh, onze eigen dichter Marco de Mes natuurlijk langs. En, uh, en we gaan ook aan Rendel ons op vragen of hij wel eens ooit op een bootje heeft gezeten. Want hij heeft het altijd maar dat hij tussen vier wielen wil zitten. En, uh, maar heeft hij ooit wel eens ook gevaren? Dat is natuurlijk ook interessant. En dan een snelle boot natuurlijk. Ja, ja, ja dat, precies. Dat moet dan ook in de snelle boot. Nou ja, op cel 1 zal van snelheid absoluut geen sprake zijn. Want dat gaat natuurlijk allemaal tergend langzaam met die windjammers. En ja, dat wordt, uh, dat wordt misschien wel alle zijden bijzetten. En we bidden natuurlijk voor heel mooi weer op 20 augustus. Dat moet er gewoon bij. Ik heb het zelf ook één keer mogen meemaken, de sale Amsterdam. Ja. Maar dat is echt zo'n geweldige uh, ervaring. Die ga je voor de rest van je leven niet meer vergeten als je daar daarna mee kan doen. Klopt, en, en uh, nou, we kregen af de, de redactie van uh, ZFM Zalft. We kregen afgelopen week van de provincie door Holland een persbericht over de bereikbaarheid van sale in en sale out van deze parade. En waar je het beste kan gaan kijken en met, uh, met, met kaartjes erbij. Een enorme puzzel die kaartjes, want uh, je komt er haast geen wijze uit. Maar je kan wel op allerlei uh, plaatsen, zoals uh, Pontje Buitenhuizen... kan je heel goed uh, het, uh, de boten langs zien komen. Ook met de tijden erbij. Dat zal ik alvast even klappen. Pontje Buitenhuizen, dat is uh, rond half twaalf... Is, uh, begint het dan langs uh, te varen. Nou, dat is dan... Uh, want het begint s ochtends op tien uur, vertrekken ze uit de Muiden. En uh, nou, dan al anderhalf uur later kan je nagaan nou hoe, hoe lang het allemaal gaat... Uh, ...komen ze bij Pontje buitenhuis die overigens niet vaart... ...maar wel, uh, dat op die locatie kan je dan goed terecht. Nou, dat gaat een hele mooie uitzending worden. Volgende week zaterdag, 25. Ja, en uh, nou, dan gaan we er een, een feestje van maken. Zeker weten, dan uh, zie ik jou in de studio aan de Tolweg, uh, Benno. Oh, is er nog steeds de Tolweg? Ja, vanuit de uh, Studio Heemstede mag je dan uh, nog een uh, paar keer naar de Tolweg... En daarna, ja, dan moeten we even kijken waar we dan zitten. Nee hoor. Ja, uh, ja, Blijft ja. blijf voorlopig nog wel even de tolweg, hoor, wat ik begreep. Dus, uh, oké, oh, oké, okay, okay. nou, dat hoor ik graag. Want ja, er gebeurt zoveel in Zandvoort met uh, een nieuwe musea en een nieuw theater. Maar... Voor, voor je het weet, uh, zitten we in het HDMZ Museum. Dat zou ook ja, nog ja, zomaar ja. kunnen, natuurlijk. Ja, die... De, die geruchten gaan allemaal, hè. Dus, uh, dus, ja, dat is wel fijn als je aan de, aan de juiste deur staat te kloppen. <laughs> Precies. Maar ja, volgende week gewoon tolweg, hoor. Dus uh, no problem. Hé, hey, ik zie je dan. Dankjewel, Benno. Hele fijne zaterdagavond. Dag, Benno. 750 jaar Amsterdam. 50 jaar Zeil, Amsterdam heeft het allemaal.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 Jaar Zeeu, Amsterdam 750 jaar Amsterdam Het is allemaal gebeurd Het gebeurt allemaal in uh, dit jaar uh, Mooi, Maggie McNeil uh, Van het Zonfestival uiteraard met uh, Amsterdam We gaan uh, zo dadelijk praten met uh, Fred Hij is er weer, gelukkig Goedemiddag uh, Fred Goedemiddag, Goedemiddag. Zo dadelijk uh, horen wat hij in uh, Entertainment for You gaat doen Maar eerst hebben we nog een dier van de week voor je uh, ho, zeg maar beest. Een hey. beest? Van ja, lui. joh. Wauw. Uh, hij, hij doet zijn naam eer aan. Hij heet Nero en het is een hond. En echt een grote vriendelijke reus is het. Hij is uh, net vier jaar oud. En hij zou eigenlijk een mix met een Bernersenne hond zijn. En dat, dat zou zomaar kunnen als je zijn postuur ziet. Hij is zwart-wit. En een Bernersenne heeft ook wat bruin. En dat heeft hij niet. Uh, hij kon niet meer in zijn vorige huis blijven en daarom zoekt hij een nieuwe plek. Het is een vriendelijke vent, maar wel erg verlegen naar nieuwe mensen. Dus hij heeft echt even tijd nodig om aan nieuwe mensen te wennen. Maar als ze rustig zijn en hem de tijd geven, dan is hij snel om en dan komt hij graag knuffelen. Wil je die pen is... even uitzetten? Want ik uh, versta je bijna niet uh, door die windvlagen. Oké, ja? oké. Okay, okay, okay, zo is okay. beter. Ja, dankjewel. Oh, dan val ik weer flauw. Ja, nou ja. Een paar okay, minuten nog. Uh, ja, nou ja, zegt hij dan gewoon. <laughs> ja. Maar, uh, uh, het is dus een, een, een grote uh, vent. En hij uh, zoekt een plek waar hij zijn zelfvertrouwen kan terugvinden. Met een baas die hem alles geeft wat hij nodig heeft. Uh, Samenwonen met oudere kinderen zou mogelijk zijn als er een goede klik is en zij zijn grenzen respecteren. Andere honden vindt hij nogal spannend en hij negeert ze dan ook eigenlijk altijd. Hij heeft wel met een grote oudere teef samengewoond en dat was geen probleem. Wellicht dat hij met de juiste match weer bij een leuke dame kan gaan wonen. Aan de riem loopt hij netjes mee. Hij geeft duidelijk zijn grenzen aan richting honden als hij het spannend vindt. En loslopen is hij niet gewend. Dus hij zoekt mensen die hem altijd aangeleind uitlaten bedoel ik. In zijn vorige huis was hij niet gewend om binnen te wonen. En in het asiel is hij wel veel binnen geweest en daar kan hij ook heel goed zijn rust vinden. Maar met een huis met een tuin zou het dus heel fijn zijn, zodat hij lekker in de tuin kan chillen. Hij is netjes zindelijk, geen sloper in het asiel en gewoon een rustige, zeer beschaafde jongeman. Eén met een hart van goud, die een baas zoekt, die heerlijk wil knuffelen, nieuwe dingen wil leren en samen met hem poppad wil gaan. Kees, om straat nummer 5. Ja, Daar wacht je op een, een nieuw baasje. Zo is het. Een dus, heerlijke kop heeft hij. Of uh, ikzoekbaas.nl, uh, kan dat je dat vinden. ook nog. Ja, absoluut. En dan uh, zie je uh, Nero. Nero, het, de, de, van de zwarte weg. reus. Ja. Precies. Nou ja, we gaan nog een plaatje daar zo meteen uh, met Fred wat hij allemaal gaat doen. Hier is uh, Notengo di Nero. de una idea tu patria de estos te crean mi oxiquico besado de una idea tu patria de estos te crean De klanken van uh, Rigiera waren dat met uh, No Tango, die Nero speciaal even voor het uh, dier van de week. Hè? Oh, die die uh, Nero ja. heet. Uh, ja, voordat we zo meteen uh, weer uh, verder gaan uh, met het afsluiten van dit programma. Hè? En we is nog? Uh, DJ Fred Heij, hij is er weer. Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe was het uh, hier naartoe eigenlijk? Wat was het, uh, te doen? Uh, hartstikke rustig. Oh. Ja. Als er He? dus, uh... En het is toch maar weer de, de, de, te ja. warm, waarschijnlijk. Nou, ik denk dat alles al op het strand zit. Oh, dat kan ook. <laughs> ja, dat zou me niks verbazen. Ik denk dat het allemaal gewoon een storm is uh, naar, naar buiten toe. Ik heb niet gekeken daar op het strand, uh, ook geen beelden gezien. Maar het uh, kan nog wel druk zijn, denk ik. Ik, ja. uh, ik denk dat het straks druk wordt, uh, richting uh, Zandvoort uit, zeg maar. Uh. Ja, maar dat, ja, daar uh, heb jij eigenlijk geen uh, last van. Want, uh, nou ja, ik kwam hm? een stukje wel straks staan. Oei, dus, uh, oei, oei, oei. <laughs> nou ja, voordat het zover is, 5-7 Entertainment for You. Uh, het kan wat, ook wat, wat, wat gaan we daarin allemaal krijgen? Kijk, uh, kijken, we gaan, uh, Marty Sivoy zou eigenlijk komen, maar die is uh, voor mijn neus weggekaapt. Die heeft een uh, boeking uh, tussentijd gekregen. Um, gaat, we gaan hem in ieder geval wel bellen. Over zijn nieuwe single Mirjana 2.0. En uh, Wendy en Marloes gaan we bellen natuurlijk. Uh, voor de Chico's en de Chicas. Oftewel de mannen of de jongens en, en de meisjes. He. En um, Eddie Walsh gaan we bellen over zijn nieuwe single Geef mij nu Angst. Dat is uh, dus uh, de, de cover van uh, Ander hè Ah, oké okay, um, ja. Uh, alleen een eigen jasje gestoken. En uh, Ruud Zwaan gaan we bellen over zijn uh, nieuwe single. Duizend zomersproetjes. Ja, maar voor die Nederlandse artiesten, Fred, ja. is het ook wel uh, toptijd nu, uh, de zomertijd. Ja, dan momenteel. Alle festivals en, ja, en uh, ja, ja. Je hebt, overal heb je nog uh, kermissen. En, uh, ja, maar het is niet alleen Nederland. Buurtfeesten hè? en dergelijke. Ja, maar het is niet alleen in Nederland, hè? want ze zitten ook in, uh, in Turkije, in Spanje. In Spanje, uh, in Spanje, heel veel Turkije. Ja, ja dus uh, nee, ja, ze hebben het uh, behoorlijk druk. Ja, dan kun je die reizen boeken en dan krijg je gewoon Nederlandse artiesten. Ja. zit je twee weken ja, op Turkije. Keer, heb gewoon, Turkije heb je gewoon. Volte uh, uh, uh, Cruise naast je liggen. Nou <laughs> <laughs> ja, ja ik, ik wil niet naast Volte naast, naast leggen, maar. Wil <laughs> je <Nee. laughs> Dries Roof? Roof, uh, ik tegenkomen, is, uh, uh, is gele Svenbroek. Uh, maar die kun je zo meteen tegenkomen, hè? want ik bedoel hij was ook bij de toppers natuurlijk hè. Ja, nee, ja je hebt, je hebt uh, gebieden waar je gewoon helemaal niet meer uh, is het in Engeland geloof ik. Dan word je verplicht om uh, met een uh, spido uh, te, Frankrijk. te Frankrijk. Frankrijk is dat ja. ja. Oh, ja, dat mag, ja, ja. mag je geen camping. Ja, daar mag je geen uh, geen shorts shorts meer. Nee, uh, nee, nee. nee. Moet geen je echt in, in de spido dus ja. uh, Iedereen dacht meteen weer aan Dries natuurlijk. Ja, uh, die, ja, ja, die, ja, die, ja allemaal uh, in die ballenknijpers. Uh, al, al, al, ja, al, al die broekjes waren gelijk uitverkocht. Oh, verschrikkelijk toch, <laughs> ongelooflijk. Maar we hadden het over jouw programma. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nou, leuk, en, nou, en ja. als mensen platen willen aanvragen, kan het ook weer Ja, Even naar de site www.zfmartisten.nl heb je dat verstaan, Dolly? Wat hij zei? Ja, ja. www.zfmartiesten.nl Kijk, ja, dat is hem. Ja, ik let wel op ja, dat is hem. En even het uh, formuliertje invullen. En dan komt het weer bij Fred ja, uh, uit uh, terecht. hier uh, in de studio aan de Torweg Tina. Ik wens je heel veel plezier, Fred. Ja, Met uh, Entertainment for You. En dan zien we elkaar volgende week weer. We hebben ja. een speciale uitzending over Zeeuwe Amsterdam. Zeeuwe Amsterdam, Samen ja. met uh, Benno uh, Veugen. Er komen 2,5 ja. miljoen mensen op af. Ongelooflijk. 2 nee, miljoen. Ja, ja. Nee, het is wel meer, want het was 2,3 uh, miljoen het is, het is en dan uh, oh, nog voor uh, de... Volgens een, mij om twee uur begonnen we met twee miljoen. Ja? Maar elk, elk, elk uh, uur gooi je er meer een tonnetje bij. Het is wel een groeiend evenement. Het is dus een groeiend evenement. Uh, maar... oh. Er groeit wel meer, uh, zeg maar. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Uh, nee, maar. Uh... Nee, het ging niet over jouw evenement. Nee, nee. mijn evenement. Nee, maar. Uh, ja. Ja, neef, Benno okay. zei het net namelijk. Nou. Dus 2,3 oh, miljoen. het zei Benno dat net? Sale uh. Amsterdam. Oh, en dan al. nog de pre-sale uh, met 60.000 Ja, duizend duizend duizend Oh, alles bij elkaar. Ja, alles bij elkaar. Ja, ja, ja, elkaar. Ja, ja, ja, ja, Dus ja. vandaar dat Jeetje. ik het even omgegooid had, uh, Donnie. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dank, dankjewel voor het luisteren. En, uh, Volgende week weer zandvoort op zaterdag. Dolly, even uh, heel veel plezier met je vakantie. Midi-vakantie. Vakantie. Ik heb geen vakantie. Nee, je ik gaat toch geen, uh, even oh. geen rust aan de kust doen? Nee, maar dat, dat wil niet zeggen dat ik vakantie heb. Ik doe wel andere dingen, maar ik ga hier niet in de hitte zitten zomp op mijn leven. Oh, ja, gaat Vaneen, ik, zodra de, ja. Zodra de airco gerepareerd is, dan ga ik weer beginnen met mijn programma. Ja. En anders wordt het eind augustus. Ja, ja. je, je gaat bij ergens anders, uh, begrijp ik. Nee, ik doe nu theaterwerk. Oh, oké, okay, oké. Okay. De okay. Ondersteunde techniek bij uh, toneelstukken ah. en uh, voorstellingen. Des te leuker. Ja. Da Dankjewel, Donnie. Ja. Tot ja. volgende week. Dan dus zijn we er weer. Oh, oké. Okay, Hoi. Dan. Things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.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 When you're feeling in the dumps, don't be silly chums. Just purse your lips and whistle, that's the thing, eh? Always look on the bright side of life. Come on. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.